Licht. Bovendien negeert het verdrag de volgens Iran legitieme eis... dat voorkomen moet worden dat agressors wapens in handen krijgen.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 Goedenacht en welkom bij het tweede uur van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door jou. En je kunt dus bellen met vragen en antwoorden... en daarmee beslissen waar het programma over gaat vannacht. Er liggen wel al wat vragen, dus mocht je een antwoord hebben... dan houden we ons ook van harte aanbevolen. Dat kan via 0800-1121. Maar dat kan ook door even te mailen naar nachtzuster... of te twitteren naar @nachtzuster. Of eventjes komen babbelen op de chat. En die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even links ergens de chat aanklikken. Zo eenvoudig is het. Ja, 0800-1121 is nog steeds het makkelijkst. En bel dat nummer vooral als je uh, weet waarom Jacques Brel... gestopt is met het zingen in het Nederlands. Dus ooit schakelde hij over van uh, Nederlands naar Frans... en wilde geen Nederlands meer zingen. Weet iemand ook waarom 0800-1121... Of dus inderdaad die vraag van Henk Bouw over die reclame voor uh, Second Love. De reclame die vooral op televisie voorbij komt. Waarin een mevrouw oproept om vreemd te gaan. En uh, Henk Bouw die vraagt zich af of dat zomaar mag. Of er niemand is die daar... Uh, daar in ieder geval reden toeziet om in te grijpen. 0800-1121. Jan van Buiten die wil weten waarom uh, verschillende plaatsnamen... verschillend worden uitgesproken. Dus wie beslist waar de klemtoon moet liggen in bijvoorbeeld Westerbork... of Westerbork, of Leeuwarden, of Leeuwarden. Dus mocht je dat weten, 0800-1121 of 0800-1121. Uh, Freek Tielemann vraagt zich af hoe het kan dat het mist als het vriest... Dus hij denkt, als het vriest, dan kan het niet misten. Want dan bevriezen de waterdruppeltjes. Dus uh, toch ziet hij af en toe mist. Hoe kan dat? 0800-1121. En Dirk Zomerhuis dan zojuist, die belde over zijn televisie... heeft een televisie gekocht voor 1500 euro. En nu, tien dagen later, overal die televisie te koop voor 1000 euro. Dus hij vraagt zich af of hij nog op een of andere manier... wat geld terug kan krijgen. 0800 1-1-2-1. Dan een beetje lente van AHA. Want op tv... daar schijnt het zonnetje wel hoor. The sun always shines on tv. AHA. No Morten, Morten, heet hij, de zanger van AH. Mooie naam eigenlijk. Ja. Uh, Pieter, goeienacht. Dag Astrid, Hallo. Pieter. Dag Pieter. Ik zou niet de goede nacht willen zeggen, maar oh. dag aardige Astrid. Oh, dag aardige Pieter. Ja. <laughs> of Ik het even over Pieter. de taalpolitie ja. met je hebben. Ja. Of die bestaat, het antwoord luidt nee. De taalpolitie? Maar uit een oogpunt van werkgelegenheid zou het misschien goed zijn om een heleboel taalagenten in, aan het werk te zetten. Maar waarom hadden we dan taalpolitie in het leven willen roepen? Want we, we hadden... Nou, nou ja. ik wil terug naar de kern. Oh. We hebben gesproken taal en we hebben geschreven taal. Maar oh, oh Pieter. De gesproken Peter, taal? Pieter. Ja? Op welke vraag is dit een antwoord? Oh, over de klemtoon. Oh, de klemtonen. Oh, oh de klemtonen. zo. Oh. En toen kwam jij met het woord taalpolitie aan, dus ik dacht... Oh, nou, dat weet ik toch al niet even. eens meer. Ja, nee, ja. heel goed. Ja. Ja. We hebben dus ges uh, gesproken taal en we hebben geschreven taal. Ja. De gesproken taal past zich altijd aan aan de omgeving waarin je leeft. Oh. Daardoor hebben we ook dialecten. Dat nemen we van elkaar over. En in de gesproken taal is eigenlijk nooit iets fout. Want je uh. gebruikt ook nog je emoties bij het gebruiken van de taal... en dan kan het elke keer anders klinken. Oh ja. En als je wat fouten maakt door het sneller spreken is dat allemaal toegestaan. In de geschreven taal is er grote behoefte aan eenheid, aan afspraken. Want boeken worden verspreid en leerboeken worden ook verspreid. En dan is het handig als er regels bestaan bij het hanteren van de geschreven taal. En daar zijn dus veel meer regeltjes. Ik heb net vorige week een boek gekocht van, van, van de... Van Van Dalen. Ja. Dat is het handboek voor de Nederlandse taal. En daar kun je alle geschreven taalregeltjes in terugvinden. En het is een heel mooi boek waarin je dat allemaal kan opzoeken. Dus eigenlijk is dat het antwoord op de vraag van de klemtoon. Maar ik heb ook altijd hoge veen gezegd. Ja, is dus niemand was... Oh, jawel, hoge veen. Heb je altijd hoge veen gezegd? Nou, ik heb het also, in, altijd. Gezegd, in tegenstelling tot later Ik ben in Haarlem geboren. Haarlem. Dus ik. En dat zijn mensen die over het algemeen een specifiek taalgebruik hebben. Men zegt dat het een heel net taalgebruik is. Dat zal allemaal wel. Maar vaststaat dat je afkomst bepaalt hoe je taal gevormd wordt. Ja, maar er, zijn er is toch gewoon een regeltje dat je in een, in een woord in principe zoveelste uh, lettergrepen de klemtoon geeft? Ja, we hebben bijvoorbeeld het woord normaliter en we hebben het woord normaliter. Ah, en als ja. ik het woord normaliter hoort zeggen, dan zeg ik altijd, het heeft niets met een liter te maken. Het is normaliter. Maar ja, wat is goed en wat is fout? Ik, heel veel mensen zeggen normaliter, dus nogmaals, het is geschreven taal. En bij, ge, bij gesproken taal, bij geschreven taal, kun je niet zien of het normaliter of normaliter is. En dat hangt dan weer af van hoeveel heb je in je leven aan de Nederlandse taal geoefend. Hoe, hoe druk ben je daarmee geweest? Oh, ja. Heb je daar veel aan gedaan? Of uh, heb je heel weinig aan taalontwikkeling gedaan? En nou, dan krijg je al die verschillen in de geschreven taal. Ja. Zo goed als je ook in de, in de geschreven taal... Verschillen ziet hoe mensen zich uitdrukken in hun geschriften. Dat is ook allemaal verschillend. Maar daar zijn dus taalregels voor als het erom gaat om goed Nederlands geschreven te krijgen. Nou ja, ik had het toevallig, uh, herinnerde ik me dat ik me ooit bij Radio Gelderland mij, uh, vergiste in um, uh, uh, toenmalig de, de Wethouder de Pla. Oh ja, Depla. Ja, die noemde ik Depla, wethouder Depla. En het is dus Depla, maar dat is, ik vind dat wel onlogisch. Ja, ik ook. Dat wist ik ook niet. Maar ja, goed, ik vind maar, maar wel... dat er zijn te... woorden die door het gebruik de klemtoon ja. ergens hebben liggen... waar het dan heel veel gebruikt wordt. En af en toe dan weet iemand dat niet... of die komt in een, in een gebied van Nederland... waar hij in, inderdaad niet gewend is om die taal te spreken. Ja, mm. dan krijg je dat soort verschillen en dat krijg je nooit weg... Daar kun je geen politieagent voor opleiden om dat weg te krijgen. Nee. Oké, okay, nou dan, dan is het uh, het antwoord, wat eigenlijk ook het antwoord is op heel veel kwesties. Namelijk dat we gewoon moeten leren. Ja, en weet je, ik heb ook nog ja. wat over die donkere kleding. Ja. Ik heb eens mensen gekend die waren bergbeklimmers. en die ja. trokken altijd een hele lange ouderwetse onderbroek aan. Zo'n langer tot aan de voeten. Ja. En dat deden ze omdat dat vocht absorbeert. En het zou best ja, ja. kunnen zijn dat die donkere kleding niet donker is om de donkerte... maar om de eigenschap van de, van de stof, bijvoorbeeld wol. En dat die wol het vocht absorbeert dat je bij het zweten produceert... bij het beklimmen van de bergen. Oh ja. En dat doe je dan vaak in de zon, want in de bergen is vaak de zon erg warm. Ja. Dus ik denk dat die thermische eigenschappen van die kleding... Bepalend zijn voor de keus. Ik ga een hele rare zomer tegemoet. Oh, Met ja? een lange onderbroek en heel veel laagjes. Het <laughs> eh, wordt heel vreemd, maar, maar toch bedankt. <laughs> ja, gewoon zo graag gedaan hoor. Goeie, go uh, een hele prettige uh, nacht nog. Ja, ik heb je laatst ook een keer op de televisie gezien van Radio Gelderland, want ik woon in het Gelderse. <laughs> ik woon nog dus Ja. Een ander, uh, heb ik ook een aanvullend beeld gekregen op je stem? Ja, klopt niks van hè? Nou, ik vond het wel leuk. Maar bij Radio Geldland heb ik iemand in dienst die voor me playback, hoor. Oh. Dat, nou, die staat dan, is dat dan in heen. beeld. Dat ik is denk niet een... dat het aannemelijk is. Anders leidt het zo af. En er was, er was nog budget genoeg voor. Dus, uh... Oh, je bent afleidend. Nou ja, nee, nu niet. Nou goed. Uh, bedankt. Ja, dag. Goeienacht. Uh... Dag. <laughs> afleidend. Ja. Uh, Martin van Rij, nacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik wilde wat zeggen over het probleem eh, dat je iets koopt en even later blijkt het in diezelfde winkel veel goedkoper te zijn. Ja. Dat is namelijk een vraag die je ook regelmatig terug ziet komen in de consumentengids. Oh ja. En dan is het eh, formele standaard antwoord altijd: eh, Je hebt een contract aangegaan. Want een koop is in feite gewoon een contract tussen twee partijen. En dat contract is geldig en dat je daar eh, later op terug wilt komen. Ja, als de andere partij zegt daar heb ik niet zoveel zin in, dan gaat het niet, want gekocht is gekocht. Daar kun je natuurlijk wel een paar dingetjes als kanttekening bij plaatsen. Als een winkelklant vriendelijk is, dan zouden ze kunnen zeggen van... oké, okay, we gaan erop in. Als je in een hele grote zaak eh, het voorlegt aan een werknemer... dan zal hij zeggen, ja, kan mij dat schelen. Maar als het een klein zaakje een praatje met de eigenaar zelf, zeg maar de directeur... Ja. dan kan het heel goed zijn dat hij daar wel oren naar heeft. Ja. Een ander probleem is dat je... dat maken mensen waarschijnlijk ook wel eens mee... dat je op het schap... Een bepaalde prijs ziet staan en bij de kassa blijkt het product ineens duurder te zijn. Oh ja. En dat is iets waar maar heel weinig mensen van weten hoe dat eigenlijk in elkaar zit. En dat heeft ook weer te maken met het aangaan van een overeenkomst. Op het moment dat jij op het schap een prijs ziet staan en je pakt het product en je wilt dat kopen, dan is dat de prijs waarmee jij akkoord gaat. Dat is de aanbieding van de winkel die jij accepteert. Op dat moment heb je in feite een overeenkomst, dus bij de kassa geldt die prijs. Ja, Als dan vervolgens de cashier zegt van nee het is duurder, ja. dan zeg jij sorry, jullie hebben mij een aanbieding gedaan op het schap. Die mm. aanbieding ga ik akkoord en ik ben bereid die prijs te, be te betalen. En volgens het principe we hebben een akkoord, zouden jullie je aan jullie kant van de zaak moeten houden en dat is dat jij het mij levert. Wat je ook wel eens meemaakt, dat is dat er in een etalage... een product staat voor een ongelooflijk goedkope prijs. Daar zijn ook wel eens een keer rechtszaken over gevoerd... dat een uh, winkel iets aangeboden had in een folder... voor echt een ongelooflijk lage prijs. En toen zeiden mensen van, nou, dat wil ik wel hebben. En die winkel zei vervolgens, ja, sorry, dat was een drukfoutje. <lacht> ja, Daar staan ook regels over. Als het echt een dusdanige prijs is dat het volledig absurd is dan kan de winkel inderdaad zeggen, ja, dat was een foutje... en dat had je ook wel moeten kunnen zien. Zo goedkoop. Ja. Als een product uh, voor 50% geleverd wordt... of in de uitverkoop zelfs voor nog iets minder dan 50%, dan is dat niet absurd goedkoop. 10% zou je nog kunnen zeggen, ja, dit echt, dit kun je, dat kan helemaal ja. niemand doen. En dan is het dus ook een kwestie van, uh, wil zo'n winkel uh, dat hij tevreden klanten heeft? En dan zegt hij, ja, ik heb een fout gemaakt, maar goed, ik accepteer het en dan heb ik in ieder geval een paar tevreden klanten. Of houden dus ze een pootstijf en laten ze het voor de rechter komen. En laten ze dus erop aankomen dat de rechter dan uh, de knop doorhaakt en zegt van, ja, dit had gewoon iedereen kunnen zien, dit is niet realistisch. Of ja, sorry, maar het ligt toch wel een klein beetje in de richting van een, wat een uitverkoopprijs zou kunnen zijn. Dus winkel, ja, u moet het toch leveren voor die prijs. Ja, maar goed, lang verhaal kort. In dit geval uh, zeg jij van nou, uh, je hebt gewoon pech gehad. Formeel heb je pech gehad. Ja. Je kunt proberen of de winkel voldoende klantvriendelijk is. Ja. Als je dan echt een manager, uh, een afdelingschef of zo of de directeur zelf spreekt, heb je een kans dat die over starten wil gaan. Maar formeel gezien heb je er geen aanspraak op. Ja, nou en, en, en nou vraag ik me nog heel eventjes af uh, hoe het dan zit met als je iets koopt en je hebt veertien dagen de tijd om het terug te brengen. Uh, met kleding bijvoorbeeld doe ik het altijd dat ik bij de kassa vraag van uh, kan ik het teruggeven als uh, de maat niet helemaal klopt. Want je, je, je koopt het wel eens in de winkel waar je het niet kunt passen. En als ze dan zeggen van ja hoor, meestal zeggen ze dat ook, uh, ja hoor je kunt het binnen 10 dagen, veertien dagen terugbrengen als je bonnetje nog hebt. Dan is het helemaal geen probleem. Met een tv is dat wat moeilijker. Ik denk dat het in dit geval het slimste was om uh, eigenlijk om te draaien wat uh, de beller gedaan heeft. Die heeft dus eerst een tv gekocht en vervolgens kwam hij er op internet achter dat hij hem goedkoper had kunnen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nou, nee, nee, hij, hij werd goedkoper. Oh, op die manier, ja. Nou, wat ik zelf een keer gedaan heb toen ik een versterker nodig had, toen heb ik ja. eerst op internet gekeken wat het model dat ik op het oog had, daar zo al deed, links en rechts in die winkels. Dat heb ja. ik opgeschreven en ik ben naar een winkel gegaan en ik heb gezegd van nou, ik denk erover zo'n toestel te kopen. Ik heb op internet gezien dat het uh, ongeveer die en die prijs doet. Kun je daarbij in de buurt komen? Ja. Uh, die man die ging naar de computer, hij tikte wat in en hij kon er zelfs iets onder gaan zitten. Kijk. Dus dan heb je ook, uh, ja, je moet daar gebruik maken van de onderhandelingssituatie... die je in principe in veel winkels, en zeker als het over duurdere producten gaat, toch ja. hebt. Je, ja. je kunt praten over een korting, veel mensen durven het niet. Hoewel de laatste tijd durven er steeds meer mensen dat, en die geeft ze nog gelijk ook. Uh, Want in, in principe, uh, zoals gezegd, het is een aanbod wat er op het schap staat, die prijs. En als jij vervolgens met iemand in een gaat en je komt er samen uit... dat het ook voor minder kan, dan kan het voor minder. Ja. In principe over de prijs van een, van een koelkast kun je onderhandelen. Ja. Dat ligt dus helemaal aan hoe goed jouw onderhandelingspositie en, en, en vaardigheid is. Het ligt er ook aan uh, ja, of, of, of de winkel uh, daartoe bereid is. Het kan heel goed zijn dat ze vlak voordat de winkel dicht gaat, uh, graag nog eventjes een tv zouden willen scoren. Maar als je zo'n zo vervelende winkelbediende meemaakt, die het helemaal niet uitmaakt of die vandaag was verkoopt of niet, want ja, hij krijgt toch voor 40 uur de week betaald, ja. Ja, dan zal het niet lukken. Maar je kunt het altijd proberen. Maar het, het is ook een kwestie van uh, kunnen onderhandelen. Als je daar een beetje handigheid in hebt. Je, je maakt een beetje een gesprek. Dat doe ik dan vaak. Eerst probeer ik een beetje een gesprek te voeren... zodat je een soort van vriendelijke situatie hebt. Oh. En dan kom ik zo langzamerhand op uh, de prijs. Maar als je meteen zo de winkel binnenloopt en zegt van... ik wil dat hebben, maar ik wil 100 euro afhebben... ja, dan lukt het natuurlijk niet zo makkelijk. Nou ja, misschien dat, ook wel. Dat ze denken, oh, oké, okay, ga maar weer. Dat scheelt dan ook weer in de... Maar, maar dit, ook, uh, is, ja. dit zijn allemaal hele nuttige adviezen. Maar allemaal uh, geldt het uh, als je het nog niet gekocht hebt. Maar ik denk... Ja. Ik denk, op zich dacht ik, in eerste instantie... ik kan gewoon uh, teruggaan en zeggen, bevalt niet zo... maar volgens mij, als je hem al gebruikt hebt, kan dat weer niet. Ja, het is inderdaad volgens Word, mij... Het wordt ook moeilijker, wordt ook moeilijker. Maar ja. als je een product hebt wat, wat duidelijk uh, bijvoorbeeld... niet voldoet aan de verwachtingen die je had op het moment dat je het kocht... dus stel, er staat iets op de verpakking op basis waarvan jij een bepaalde verwachting hebt... En er komt thuis in, maakt de marktverpakking open en het, het product blijkt dat niet helemaal waar te maken. Of je had het iets verkeerd begrepen omdat het onduidelijk op die verpakking stond. Dan kan dat een reden zijn om terug te gaan naar de winkel en zeggen van... ja, ik heb het gekocht en zus en zo was mijn verwachting, maar het blijkt nu ja. niet zo te zijn. En dan ligt het ook een beetje aan hoe soepel die winkel is. Maar als het echt niet uh, voldoet aan de verwachting die gewekt werd... en die verwachting werd heel erg duidelijk gewekt, dan is het natuurlijk he heel erg simpel. Dan hebben ze iets verkocht wat niet goed is. Ja. Maar het zal vaak een grensgeval zijn. En dan ligt het er ook inderdaad aan hoe soepel de, de winkel daar moet omgaan. Nou, ik moet, moet nu de denken. Ik ik heb een, de, de, de, het is alweer maanden geleden. Maar toen had ik mevrouw Bos aan de telefoon. Die had een, rela, een relax gekocht voor 6000 euro. Die ze eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Die was haar eigenlijk een klein beetje aangesmeerd. Zo'n uh, zo zo fauteuil die dan. Uh, ja, zo'n uh, luxe ding, zeg maar. Nee. Van een paar duizend euro. Die was haar eigenlijk, eigenlijk aangesmeerd. Die mevrouw was 82 of zoiets. En die was echt helemaal uh, uh, ja, in, de, in de rode vlekken, want dat ding werd bezorgd en dan moest ze betalen en dus zat het geld helemaal niet. En toen heb ik voor haar dat bedrijf gebeld, buiten de uitzending, het verhaal uitgelegd. En dat was, vond ik echt heel keurig, die meneer zei, nou dat ga ik niet met u bespreken, ik bel die mevrouw nog wel even. Dus die meneer heeft die mevrouw weer teruggebeld en uiteindelijk de koop ongedaan gemaakt ja dat kan dat, dat vond ik bedrijf. echt heel dat netjes nou besluiten om te zeggen van nou wij zijn klantvriendelijk we doen dat ja maar dat, dat, dus lastig, dat, dus dat is wel lastig niet te doen een bedrag van 6000 euro dat hij in principe al in kas zou kunnen hebben dus dat ja. vond ik wel heel netjes ja nou dit soort dingen maakt de consumentenbond dus ook regelmatig mee achter op de gids staat dan zo'n pagina stekeligheden met oh ja maar ook een, een conflict met een bedrijf uh, nou na zoveel maanden wordt, of zelfs nog veel langer soms, wordt de consumentenbond ingeschakeld. Die neemt ze dus even contact op met het bedrijf van. Hé hey jongens, dit gaat toch niet helemaal zoals het eigenlijk zou moeten. En dan gaat zo'n bedrijf vaak eens over de streep. En dan denk ik, waarom doen jullie dat wel... als je een belletje krijgt van de consumentenbond? En waarom kun je dat niet doen... als eerst die klant al maandlang met jullie gemeld... en gebeld en geschreven heeft? Ja. Dat vind ik klantonvriendelijke bedrijven... Die, die pas schrikken op het moment dat er gedreigd wordt... met, wij publiceren dit in de gids. En meestal publiceert de consumentenbond het dan toch in de gids. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook terecht... want zo'n bedrijf mag je best een tikje op zijn vingers geven. Ja, maar ze hebben toch ook een rubriekje van mensen... die iets heel goed opgelost hebben... Ja, dat heb je ook en dat komt er ook in en dat vind ik ook terecht. Want bedrijven ja. die zeggen van wij zijn klantvriendelijk, wij doen dat wel, die moet je ook die pluim geven die ze dan verdienen. Ja, nou ja, precies en dat, dat is eigenlijk een veel betere manier, ja. Ja, vind ik ook. Ik, ik heb ook wel eens een keer een discussie gehad met iemand van een callcenter. Uh, die moet je natuurlijk helemaal niks vertellen, want die kunnen nergens over beslissen. Maar die probeerde ik dus ook uh, uh, uit te leggen dat je veel meer hebt aan tevreden klanten dan aan ontevreden klanten. Zelfs al sta jij dan als bedrijf in je recht om iets te weigeren. Want uiteindelijk draai jij toch op die klanten. Ja, dat is helemaal En als je wegjaagt, dan stort ik je bedrijf in elkaar... En die mensen die vertellen daardoor, En zeker nu met sociale media. Mensen hoeven maar één tweet op Twitter te zetten. En dat kan viraal gaan. En ineens kan heel Nederland over een bedrijf ja, invallen. Maar de, aan ja, de, de andere kant zijn heel veel bedrijven daar bang voor. Maar ik, als, je, als je kijkt op bijvoorbeeld uh, uh, hashtag HEMA... dan zie je uh, tien keer wat verschrikkelijk, afschuwelijk, blablabla. En tien keer, oh wat leuk en wat geweldig. Dus dit, het wordt soms ook wel een beetje overschat. Ja, ik zie dat ook wel eens op, op internet als je dan bij een bepaalde zaak gaat kijken hoeveel tevreden klanten ze hebben. Ja, dan zie je ook verschillende. En bijvoorbeeld hotels heb ik wel eens gekeken. Om te, om te denken, ja, dat hotel is heel erg goedkoop, zou het dan wel zijn geld waard zijn? En dan ga je kijken naar de reacties, en er staan er altijd een paar tussen die zeggen: van nou, fantastisch, voldeed helemaal aan mijn verwachtingen. En anderen die zeggen: wat. Uh puinzooi. Ja. Dan denk ik, Ja, nou weet ik eigenlijk nog niks. Nou ja, misschien dat als het heel goedkoop is, dat je verwachtingen dan zijn dat je een puinzooi aantreft, maar inderdaad, ja. dus soms dan moet je ook gewoon ja, soms moet je ook nog een beetje verder kijken dan je neus lang is. Dat is een mooie conclusie. Dankjewel Martin. Oké, okay, dag. Dag. Uh, meneer Franke. Ja. Hallo. Ja. ja, ik wou het volgende even vragen. Misschien ja. is er iemand uh, in de buurt die, die dat, daar iets van Afheid, maar er was een, va een duif binnengevlogen bij mij. Ja. En, ja, goed. En, en die duif die kon niet zo goed. Die, en probeerde te vangen. Probeerde te vangen. Ja. Maar ja, wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment lag het. Met uh, een hele. Een hele een hele huis vol met veren. Want wat er wat, was wat er nou gebeurd? Ja, ik, ik weer die duif te vangen natuurlijk. En, uh, <laughs> en dat was, ja, ik heb zo'n beetje een hele staart uitgetrokken. Want... Nou, ja. meneer Franken toch? Ja, ja, ja. Maar die, die, die veren lieten los. Ja. Die veren lieten, lieten heel snel los. Ja, maar u moet begin... natuurlijk niet aan de veren trekken. Nee, maar ik trok er niet aan. Ik wou ik duif hangen. U had ze vast. ja. En goed. Nee, ja. maar, nee maar goed. Nee, u, nee, nee. U, wist, u had nog een halve duif in de kamer. En toen? Nou, die, is gewoon, die, is, die duif is gewoon weggevlogen. Begin. Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Die is weggevlogen. en Het kostte haar of, of hem... Ja. geen enkele moeite vloog gewoon weg ja. was niks aan de hand ik, dus ik had hem niet, niet beschadigd niet, niet echt uh, maar, maar goed dus, uh, was zijn staart kwijt nou vraag ik me af misschien dat er mensen zijn die dat, die dat weten ja. uh, het komt wel vaker voor dat, dat je dus als je een beest wil wil, uh, uh, Bijvoorbeeld bij Argentinië is het ook bekend dat ze een staat verliezen. En ik vraag me af of dat bij vogels ook het geval is. Misschien dat iemand dat weet, die, die dat. Uh, ...mij kan vertellen hoe dat, hoe dat precies zit. Of zo. Dat begrijp ik nu goed, dat eigenlijk, in, dat eigenlijk gewoon de vraag is... ...kan de staart van een duif weer aangroeien? Ja, dat, dat is sowieso. Oh. Dat is zo, dat, dat, dat neem ik mensen aan. Ja. Want uh, de, een duif kan ook ruien natuurlijk. Ja. En een kip kan, nou, iedere vogel kan ruien. Ja. En dan uh, groeit dat wel weer aan natuurlijk. Dus dat, dat, is, dat is nou niet, het punt niet precies, maar, maar uh, het punt is eigenlijk, um, um, ja, hoe zit dat eigenlijk bij vogels? Hoe zit het bij, bij vogels? Als je, uh, ja, want ik neem aan dat het, <laughs> dat, ja. Ik vind, ik vind dat een raar verschijnsel. De... Maar oké, okay, dus de vraag is niet groeien de, groeien de veren weer aan, maar de vraag is meer van kunnen veren zomaar loslaten of is het wel mijn schuld? Jouw schuld dus eigenlijk. Um, ja, dat is natuurlijk mijn schuld. Maar, maar, <laughs> um, maar um, komt het ja. vaker voor. Is, is, dat, is, is, is dat bekend? Is dat bekend dat dat gebeurt? Oh ja. Dat heb ik nog nooit, nog nooit gehoord. Ik, uh, ik stel de vraag even aan het uh, Nederlands luisterpubliek. En dat doe ik via 0800-1121. Goed, meneer Franken. Ja hoor. Voorzichtig met de vogeltjes, hè? Ja hoor. Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. Arme duif. Alle duiven op de dam. Shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam. Shalalali, shalalala.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 Ooit vergeef ik meer die dag, shalalali, shalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag, shalalali, shalalala. En mooi is het leven met jou, jij bent gezond. We bij elkaar. Alle duiken op dit don. Ja die weten hoe het kwam. la la la Want ze zaten op la En je gapste je brood, Sha la la Kijk jij me lachend aan, mijn hart ging snel naar slaan. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer. Dan zei je keer op keer, er is geen ander meer waar ik van hou. Hoe oh, vergeet ik niet die dag, shalaladien, shalaladien. Dat ik jou voor het eerst dan zag, shalaladien.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 Gaan we weer naar Amsterdam, de la la Gaan we duiken op het plein, tja la Omdat we zo gelukkig zijn, tja-la-la-lie, tja-la-la-la, Shalalali shalalala alle duiven op de dam. Het is mooi want ooit hadden we in het programma nachtdiensten Vroodien, die belde over die had hele toestand met de buurvrouw over de duiven op het balkon. En dan hadden we ook van dit liedje hadden we dan komt het ooit weer goed. Misschien shalalali shalalala tussen de buurvrouw en Vroodien. en het is inmiddels jaren later. En als ik dit liedje hoor, moet ik altijd weer even aan Vrodien en de buurvrouw denken. Maar dat terzijde. 0801121. Als je weet of een duif spontaan veren los kan laten. Dus uit vrije wil. 0801121. Um, Paul Bieshoff, nacht. Ja, nacht, Astrid. Hallo. Hallo, hoe is het? Nou, op zich wel goed. Hoe is het met jou? Ja, ja. Oh. Idem dit zo. Oké. Okay. Ik zal even kort, heel kort op, op, op, op die televisie. Ja, heel kort. Want um, dat, uh, dat omruilgedoe uh, van 14 dagen, dat is uh, in principe een uh, coulance van de winkelier. Ja. En dat betekent dat, uh, dat het product in uh, ongeschonden staat, in, uh, in uh, ongeschonden verpakking, teruggegeven moet worden. En helaas is deze televisie van die meneer al gebruikt. Ja, ja, ja. ja, ja. En je, je hebt zelf alles wat al gegeven. Ja. Ja, als je een paar keer naar gekeken hebt, dan is die natuurlijk al versleten. Nee, nee, oh. maar het, uh, het, het, het hoeft, uh, hoeft wettelijk gezien niet, hè. Dus het is geen verplichting om dat te doen. Het is alleen van, uh, oh, ik heb toch de verkeerde gekocht. Maar ja, dan moet je hem wel niet gebruikt hebben. Nee, ja, nee, daar zit wat in. En nee. uh, nou, dat is uh, helaas wel gebeurd. Je kan het overigens nog wel proberen, natuurlijk. Want of, of hij er nog verder op ingaat, is ook een kwestie van coulantse. Maar in juridische zin is in principe... De, uh, is het koopkelder. Nou ja, het probleem is natuurlijk ook, er is niks mis met die televisie. Dus als je bereid was om dat bedrag te betalen voor die televisie, en er is gewoon verder helemaal niks mee, mis mee, ja. ja. Nee, dat bedoel ik. En volgens ja. het consumentenrecht is er dan dus hier niks aan de hand, eigenlijk, hè. Hmm. Dan is dat een goed uh, verloop allemaal. Zuur blijft het wel. Ja. ja. Maar ik belde eigenlijk over die, dat wat ik veel interessanter uh, vind. Oh, wat vinden we interessanter? Ja. De, de, dat is die, uh, die kwestie van dat flirten ging het eigenlijk ook. Die denk niet eens zozeer vreemd gaan. Nee, nou, ja, dat... nou, nou. Ik denk dat als het niet tot vreemd gaan komt, dat die site niet zo'n succes zou zijn. Uh, nee, dat zit denk er wel achter. Ja, dat zit er wel achter. Hè? Ja. Dat zit er wel achter. Maar, um... Uh, ja, ik dacht toch wel dat de Reclame daar wel over gaat. Want die toest wel. Uh, maar ja, ik, ik, ik, ik ken, ik ken hun, uh, hun statuten niet. Uh, of tenminste hun, hun, hun, hun reglementen niet waar ze aan toetsen. Uh, uh, maar ik had, ik had wel. Ik heb het, ik heb het niet nagekeken, Maar ik had wel begrepen dat ze aan de algemene maatschappelijke moraal toetsen. En de ethiek. Ja. En, en de procedure is dan omdat een individueel persoon een klacht in moet dienen en uh, de, daar een bepaald bedrag uh, voor moet betalen, ik meen niet zo'n 50 euro. En Als ze oh. dan in het gelijk gesteld worden, dan uh, krijg ze dat weer terug. Dus uh, dat valt altijd te NL proberen, natuurlijk. Eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. Oh. Ja. Nou, dus ik, echt Ja, maar ik, ik zat ondertussen eventjes... Ik denk, ik laat ik even de reclame horen dat mensen het uh, weten. Oh maar, ja, dat maar in... ja, ja, dat is wel leuk als je hem kan vinden. Ja, maar dit, deze die ik nu gevonden heb, dat is een andere slogan nog. Dat is, ik heb eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. Ja, die vrouw is inderdaad een beetje, beetje merkwaardig. Die, die... Maar die heeft ook een rot huwelijk... Ja, die zit van. Uh, ja, Flirt is niet strafbaar, toch? Ja, dat zegt ze. Maar de, de, de, ze zegt hier: Dus ik heb eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. Ja, ze zegt. Naar ja. een vrouw. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk zegt ze van: de relatie met mijn man is niks, maar. Uh ja, vloot is niet strafbaar. dus uh, met andere woorden, dan ga ik maar vreemd. ja ja ja ja, ja. nou dat ja of. nee, ik ben je, je wind, jij wint je er ook een beetje over op hè? geloof nou ik. ja, ik vind het gewoon heel, ik vind het echt heel heel naar. ik word, de ik zit ondertussen te kijken hoor of ik hem uh, of ik hem ook nog een keertje kan vinden met die uh, ik denk, misschien ook niet, maar uh, nee hier in ieder geval niet. sorry hoor, uh, had ik ook thuis ja. kunnen voorbereiden dit onderdeel, maar ja toen wist ik nog niet dat we het weet nee, je ook, ook niet van voren. nee maar even kijken, wat heb ik nu hier? Wat is dit? Dat is heel wat anders. Nee, dat schiet ook niet op. Goed, maar. Oh, wacht, dit is er misschien wel. Ja, dit is. Sluit even. Een... Ja. Maar toch? Ja? Hoeft aan aandacht van een ander? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl. Ach, verschrikkelijk. Ja, ik zit nu eigenlijk gewoon reclame te maken. Want er zijn nu echt mensen die zitten te luisteren die denken oh, ik krijg ook nooit de aandacht van mijn man, dus ik ga het nu even... Maar het, het, ik vind het een naar... Ja, dat, de vraag is of, of dit nou ongerust voor het bedrijf is. Ja, dat denk ik ook eigenlijk niet, bedenk ik nu. Dus ik ga het ook niet meer doen. Maar ergens, misschien, weet je, ik kan me er druk om maken. Maar eigenlijk hoeven we ons er helemaal niet druk om te maken. Want als je gewoon... als je, Het, het zal toch geen mensen over de streep helpen die denken... God, wat heb ik een leuke relatie, wat heb ik het gezellig thuis. Oh, maar nu ik die reclame zie, ga ik toch... Nee, en dan moest ik ook denken, en dan kom ik oh, terug op die reclame Kolencommissie, want er is nog zo'n reclame waar ik me nou ook uh, vreselijk aan gestoord heb, is dat over M&M's, dat een man gegijzeld wordt. <laughs> die vind ik heel en, grappig. Ja, nou grappig, maar ik vind een gijzeling, dus dat weer niet grappig. Hè? Oh ja. Dus, omdat ze... Uh, oh, en dan ja. worden die M&M's vermoord of zo. Nee, die worden... <laughs> Oh, sorry, ja, maar ik vind dat echt een hele grappige reclame. Er wordt, die, die, die heeft dan een of andere een beetje sneuien misdadiger. Die heeft twee MM's en een, en een winkeljongen heeft hij gegijzeld. En dan zegt hij tegen de politie: zegt die, als, ik nu, als ik nu niet krijg wat ik hebben wil, dan eet ik een van de gegijzelaars. Gijze, het is niet gijzelaars, maar gegijzelden op. En dan zeggen die MM's tegen elkaar: Volgens mij wil hij die, die jongen opeten. Oh, ja, dat ja, is de ja, grap. Ja, ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik al een paar keer naar die reclame heb gekeken... dat ik dacht van volgens mij moet je veel te goed naar deze reclame luisteren om hem te begrijpen. Dat doen mensen namelijk helemaal niet. Die zitten ondertussen te bedenken van zou de spinazie al bijna klaar zijn? Ja, misschien ga ik wat kort door de bocht. Want ik, ik zie een gegeizelde winkelbediende zitten. En dat vind ik ook ja. al niet, niet grappig meer. Oh, dat. Maar dit, dit is, ik vind het wel altijd interessant. Want het komt echt geen seconde in mij op. Maar ik kijk zoveel van die... Uh, van die uh, uh, series waarin uh, dat soort dingen worden opgelost en zo. Ja, maar ja ik vind, nou, dat vind ik. Nou ja, i, i, i, ja, i, ja ik vind dat is misschien een kwestie van humor. Maar ik denk um, als je geweld in reclames. Uh, ja, nee, er zit wat in. Nou ja, wat grappig. Daar had ik nog helemaal het... niet over nagedacht. Ik had een vraag aan jou. Uh, maar vind... we, oh, wacht heel even. Wat was nou ja. ook weer de clue over die, uh, over die reclame die, waar we het net over hadden? Uh, de, de clue? Ja, wat was ook weer het antwoord? Ja, de, de, de, de clue is gewoon die dame die tot, uh, met verleiding bezig is. Maar nee, het antwoord is gewoon uh, dat meneer in principe uh, een individuele klacht bij die reclame... Oh, komt, ja. Moet oh ja, en dan moest je ervoor betalen? Ja, en dan moet, moet hij uh, een klein bedrag betalen en dan wordt die klacht in behandeling genomen. Ja. En dan, maar uh, op welke grond zou dan deze reclame uh, een tik op de vingers kunnen krijgen? Dat het niet... Moreel nou, verantwoord is. Dacht, ik dacht wel dat, dat, dat, dat als, als hun bepaald dat de aangezet wordt tot vreemd en dat, dat het tegen de algemene maatschappelijke moraal is, ja. dat je wel gelijk zou kunnen krijgen. Ja. Nou, duidelijk. Dat dat het idee was hoor, maar en, en, en, en sowieso is individuele rechtsgang altijd nog wel mogelijk, maar dat, dat gaat een beetje te ver voor, de, voor, voor deze zaak. Ja, ik denk dat ze er heel blij mee zouden zijn met al die aandacht. Nou, ik denk wel. Oh, moet je kijken of ze nu aandacht op Radio 1 hebben gekregen het, Ja, laten we het er niet meer over hebben. Ik streep hem <laughs> af. Hoppakee, weg met die toestand. natuurlijk oh, een factuur. Had je nog een vraag? Ja, ik heb een vraag. aan jou, maar gewoon een leuke vraag over de, over de Pasen. Gaan je, gaan je kinderen nog uh, paaseieren zoeken? W sorry, ik kon je niet verstaan. Over de Pasen? Gaan je kinderen nog paaseieren zoeken? Want uh, ik, ik, ik heb gehoord dat, het, ja, toch, dat die eieren dan moeilijk te vinden zijn dat de eieren dan moeilijk te vinden zijn? Ja, ja nou ja, omdat het een beetje rommelig is. Ik snap er helemaal niets van, Paul. Nou, nee, je, je hebt toch een tuin, hè? Nee. Oh, je hebt geen tuin. Nou, dan is het in huis. Ja. Dan is het in huis. Nou, als je ze in huis verstopt, dan dan is ze dan moeilijk te vinden zijn. Omdat dus het het... zijn de kinderen de hele dag zoets, bedoel ik wel mee te zeggen. Goed. Nou ja, Hé, hey, bedankt, bent... hè, Paul. Ja, bedankt. Ja, ja. <laughs> daar begrijp je bij, dat in Nee, uh... maar ik denk er nog wel even over na. Volgende week is het kwartje vastgevallen. Nou, dan moet je even vermelden volgende week of de, of de kinderen de eieren gevonden hebben. Ja, ja. Nee, dat, dat zal ik doen, denk oh, ik. oké. Okay. Goed. Dag, Paul. Ja, oké. Okay. Doei, doei. Doei. 0800 1121 Robin? Ja, daar ben ik. Hallo. Dag, Robin. Ja, nou ja, ja. even inhakend in op de vorige spreker, ik, ik uh, moet zeggen dat ik duiven toch wel lekkerder vind dan M&M's, hoor. <laughs> <laughs> ja, ja smaken Alleen, die, verschillen. Dat die, die stadsratten natuurlijk, die binnenvliegen. Ich, ich, nou goed, maar goed, ja. het ging over Jacques Bel, uh, ja. dat had je begrepen, neem ik aan. Uh, dat het erover ging, had ik begrepen, ja. Ja. Ja. Uh, nou, uh, in de, nou, laat, laat zo, er, er, er, ik zo. Ik heb thuis een boek liggen, maar ik kon het omdat ik aan de lijn ben uh, niet opzoeken in mijn boekenkast. Maar dat is van Ernst van Altena. Uh, die leeft helaas niet meer, maar dat is een van de grote Nederlandse uh, tekstschrijvers. Uh, uh, vertalers ook uh, van, van, van, uh, van, van, van liedjes. Ja. En hij, heeft, uh, hij was ook uh, de enige die uh, Jacques Brel in het Nederlands mocht vertalen, want oh. Jacques Brel was namelijk niet-Nederlandstalig. Uh, nee. Hij was wel een Vlaming, maar hij kwam uit Brussel. Ja. En hij is in Frans opgevoed. Uh, toen, hij, uh, nou, toen zijn talent uh, als zanger naar voren kwam... toen heeft hij natuurlijk geprobeerd uh, om dat te gelden te maken. Alleen in Frankrijk, uh, en met name in Parijs... vond men dat, uh, uh, dat hij te veel uh, met accent sprak. Dat Waalse, uh, wat er dus in is. Oh, ja, ja. Uh, nou, om, uh, daarin, daar heeft hij cursus voor gekregen... En, Daarna is hij een tijd lang, omdat het in Frankrijk toch niet wilde vlotten, naar Nederland gegaan. Daar heeft hij dus die Ernst van Altena ontmoet. Ja. Ik zou dat boek aan de vraagsteller ook echt aanraden. Ja. En daar heeft hij een tijd hier opgetreden en liedjes opgenomen in het Nederlands. Vertaald door Ernst van Altena. Ja. Behalve dat nummer wat jullie gedraaid hebben, Marieke. Want dat is de enige Nederlandse tekst die hij zelf heeft geschreven. Ach, nou dat deed hij ook niet onaardig dan. Nee, want uh, hij was net een, een beetje als de Belgische premier. Hè? Hij, uh, hij, hij, hij, uh, was, uh, hij beheerste het Nederlands uh, passief. Uh, maar als het op spreken of zingen aankwam, uh, ging het een stuk minder. Dat was oefenen. Ja, ik, vond het, ik vind het wel echt heel mooi. Ja, ik ook. Ik ben er ook dol op. Uh, mm. uh, uh, kijk, uh, nou ja, goed. Ik, ik kan het Frans wel redelijk volgen. Maar uh, het Nederlands, dat grijpt mij meer aan. En vooral ook als het liedjes zijn. Uh, die dan weliswaar uit Vlaanderen komen... maar toch over het platte en vlakke land gaan. Ja. Dat, dat, dat komt heel Hollands over, zeg maar. Ja. En, en, en dan nog met een, uh, met een intonatie van het Nederlands... die, die mij ook helemaal uh, ligt. Dan is Nederland niet, niet dat... Uh, uh, wat sommige mensen vinden, dat boerse dialect of zo. Nee. Nou, ja. Nou, dan, dan zijn we het wat dat, ge, wat dat betreft uh, volledig, uh, volledig eens. Ik zit ja. even te kijken. Wat zal ik dan nog eens draaien van Jacques Brel... Gewoon mijn um, platteland doen. Ja, overigens ja, uh, dacht de vraagsteller dat dat uh, dus ook uh, dubbeltalig was. Hè? Maar er bestaat dus gewoon de originele Franse versie. Er zijn twee van, versies van. En ja. De Nederlandse versie, dus van Ernst van Altena. Uh, nou, die is er dus ook. Als de opnames. Uh, die zijn allemaal kwalitatief wat minder in het Nederlands, heb ik begrepen. Maar ja, dat is toch wel het liedje. Wat het meeste, de harten van de, de, de noordelijke lage landen openmaakt, zeg maar. Ja, maar dan wel in het Nederlands natuurlijk. Ja, ja, ja, graag. He, gelukkig. Nou, dankjewel Robin. Oké, okay, graag gedaan hoor. Een goede nacht nog. Okay. Ja, doei. Dag Ojevaar. Wanneer de Noordzee... Koppel breekt aan hoge duinen... En witte vlakken schuin.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 Wanneer de Noordenwind de vlakte vieren deelt, Wanneer de Noordenwind de ronde adem steelt, Dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw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 mijn vlakke land. Jacques Brel dus met Mijn Vlakke Land. En prachtig hoe tot zover op de chat zegt... gelukkig zingt hij in zwart-wit. Ja, daar klonk het ook inderdaad een klein beetje. Zietse Dolstra, goedenacht. Goedenavond. goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo, ik had ook... ja, ik belde over Jacques Brel, maar... Het probleem is al voor drie kwart opgelost. Nou, laten we dat kwart dan nog even toevoegen. Nou, eh, hij had ook voordat hij in Nederland bekend was, uh, had hij wel succes, hoor. Ja. Hij, hij had al in Olympia gestaan toen hij hier in Nederland ook echt doorbrak. Dus daar sta je ook niet zomaar. Hij had inderdaad uh, vriendschap aan Ernst van Altena. En die vertaalde alle uh, Franse liedjes. Hij had er ook bij de AVRO een programma voor, elke week met Franse liedjes die vertaald werden, ook van Brassens en zo. Ja. Maar hij heeft er vier vertaald, en die zijn toen in. Ik schat in 64, ik kan het zo gauw niet vinden, ik heb hier mm -hmm. de bril bij me voor me, maar in <laughs> 64 uh, heeft hij vier liedjes vertaald, althans, op een plaat uitgebracht, op een EP'tje. En een EP'tje, jij weet misschien toch wel wat dat ik is. Ik kan me nog vaak herinneren, inderdaad, uh, wat een EP'tje is. Ja. Dat is gewoon een dubbel singeltje, hè? Ja. Dat is daar stonden er vier op, het uh, liedje wat je net hebt laten horen. Uh, verder numme ik iets buiten, dus laat me niet alleen. Le pommé de petit matin, dat vertaalde hij als de nutteloze van de nacht. Oh ja, oh, ook de, mooi De, ja, de nutteloze ja. van, uh, oh koppen, koppen. Af, dan ga ik het in het Frans doen ineens. Dat <lacht> was in mijn hoofd. En uh, de le bourgeois, vuile varkens, de burgerij. Mannen van het jaar nul, al wie burgers zijn, dat is een zwijnenspel. Zoiets, zoiets zong je dan, hè? Ja. ja. ja. Sietse? Ja. Ben je de Sietse Dolstra? Nou, de. ik ben dat wel... Raar, in de enige <laughs> raar, ik, ik ben nog nooit een ander tegengekomen. Dan, nee, ik zo zeg. dan ben je de Sietse Dolstra. Want, maar heb je ooit Jacques Brel gezongen? Ja, ik, ik, je mocht hem wel niet vertalen... maar ik heb hem wel heel veel vertaald, hoor. Oké. Okay. En, uh, en, en dat zong ik dan zelf. Ja, want... Uh, in die tijd, ik ben eigenlijk door twee mensen... Uh, dat theatervak en dat zangvak ingerold. Ja. ja. Toon Hermans, die tot op heden nog steeds de leukste man van Nederland is... al is hij dood. Ja, nou dat en, ben wel, eens, ja. ik wel uh, ik had nog geen pick-up. Mijn ouders hadden draadomroep en daar kon je geen pick-up meenemen, nemen. Want er zat mm -hmm. geen versterker in. Ingewikkeld verhaal, oudere luisteraars weten wel... als je geen radio had, kon je ook geen pick-up hebben. <laughs> maar ik had al wel en mijn eerste singeltje gekocht, van nummer Kittepa, ik denk dat ik twaalf was, ja. op de achterkant uh, La Valle Zemmintan. En dat waren eigenlijk de eerste uh, grote hits van Brel in Frankrijk ook al. Kijk, dus en je was ook vroeg ik, uh, bij... die regelmatig ja. gezongen, ja. ja. Ja, want je, nou ja, cabaretier en zanger, en uh, nou ja, ook heel veel eigen teksten, heel veel teksten van voor, voor wie heb je geschreven, ziet ze? Voor welke... Nou, ook voor, voor veel televisieprogramma's... Men had ooit kwistig met muziek. Ja. Uh, de ted Show. Maar ik heb tot, uh, tot oh, voor vorige week, dinsdag aan toe, uh, verbindingsteksten en montages gedaan voor Bananensplit. Oh, Dat, echt waar? Ik vanaf twee, nou ja, ik zit vanaf 92 bij Bananensplit. Ik <laughs> overleef iedereen daar. Maar zit je nou echt serieus? Want de, hoe, dus, Hoeveel jaar ben je inmiddels, zitten? Ben je al 60? 62. Ja, Ja, maar schrijf je dan nu teksten voor Frans Bauer? Ja, ja, ja. Het moet ook niet gekker worden. Over teksten worden. en de, de, de presentatieteksten, ja. Goh. Ja. Nou ja, dat is wel leuk om te weten. En dan toch op donderdagnacht nog wakker, omdat dat radiohart ja, nog wel een he. beetje klopt natuurlijk. Ik, ik, ik heb je ooit gemaild uh, uh, dat ik, uh, nou, sinds het jaar kruik al... sowieso, <laughs> vanaf de tijd van Karel van der Graaf luisterde ja, al. Ja, ja. En daarna kreeg je het, die lubberding. Ja. Die oh, uh, als we iedereen gaan doornemen, dan zijn we tot kwart over acht bezig, hè? Maar gelukkig kwam jij dan, <laughs> ik denk een jaar of vijftien jaar geleden, hè? Een jaar of vijftien geleden. 2001, ja. Twaalf jaar, ja. ja oh ja, nou, ik heb je een jaar nog goed. Ik... Ja. Uh, ik weet het jaartal vooral verbonden aan waar ik toen wakker lag. en Toen lag ik wakker op de Veluwe. Wacht. oh ja, dat was die tijd dat je nog wakker lag op de Veluwe. Zeg, de Veluwe ja, ja. Ziet ze, wat zal ik draaien? Vandaag is alweer gisteren of ze hebben je niet meer nodig? Uh, uh, het is wel grappig. Dat, uh, we hebben in het programma nu ook Edward Niesing, dat is ook een oude radiovriend. Ja. Die doet nu het, het kindernieuws in Bananensplit. En die zou... Ze hebben je niet meer nodig weer eens gaan draaien. Het is wel oh. een lang lied hoor, maar ik heb het zelf een niet meer gehoord. Ach, kan mij het ook schelen. Ik zet hem gewoon aan. Dankjewel, Sietse. Je mag zakken hoor, halverwege. Echt waar? Nou ja, ik heb nog 5 minuten 20 tot het nieuws... dus we kijken hoe ver we komen. Oh, dat krijg ik wel vol hoor. <laughs> Oké. Okay. Goeienacht, tot de volgende keer. Succes hoor. Daag. Dag. Dag. Sietse Dolstra op Radio 1. En ze hebben je niet meer nodig. Al 25 jaar alleen maar lopen sloven voor je huisgezin. Toen vader niks verdiende als vrachtwagenchauffeur heel Europa door, de tijd van eenmaal weer Eens per week een telefoontje, alles is oké. Okay. Ik kan morgen niet thuis komen, want ik heb er een vrachtje bij gekregen op de Boekarist. Ach, Leen. Ik had nog wel zo gehoopt dat je thuis was. Pimmetje moet morgen aan mandelen geholpen worden. Ja, het is fijn, Ik bel wel weer even over de dag of wat bel ik wel weer op, hè? Ik hou nou ook wel het kost geld. Het beste. Leen, wanneer kom je dan thuis? Leen? Leen? Ze hebben je niet meer nodig jij ze nodig hebt, ach je staat altijd klaar, nooit in de zwaan, ligt zo in je hart. Deze hebben je niet meer nodig, nu jij ze nodig hebt. Maar als jij iets wat wil, blijft het zo stil, blijft het angstig stil. Nu de deur uit en één keer in de week, in het weekend. Komt hij langs met de kinderen op reis naar het strand. Je ruimt de rommel maar weer op. Eens per week een telefoontje, alles is oké. Okay. En ik, we wilden vanavond gezellig bij jullie komen jassen. Je vader is de laatste tijd zo duf en ik wil er ook wel weer eens uit. Hey, We krijgen vanavond jongens van mijn werk op voorzien. Ja, dat is niks voor jullie. En we zijn naar rot, zeg? Ach, jongens, zitten er nou maar niet over, hè? dan komen we gewoon een andere keer. Zeg, ik moet ophangen, want ik moet volgens nog wat bier in huis halen, hè? Nou, oh, zeg Pim, als je nou de kinderen hier brengt, dan kan je morgen lekker uitslapen.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 En smiddags tegen twee is je huishouden aan kant. gelapt en gestoft en gedwijld en gezogen. Je pakt maar een libelle die je toch al hebt gelezen bij de dokter. Want je sukkelt met de overgang. En je pleegt een telefoontje. Je voelt je niet oké. Okay.